Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het is het kabinet en de coalitiepartijen nog niet gelukt... om een extra noodplan te maken voor de stijgende energierekening. Vanmiddag hadden minister Kaag en staatssecretaris Van Rij... een spoedoverleg met de fractievoorzitters van de regeringspartijen. Maar na 2,5 uur ging iedereen naar huis zonder de pers te woord te staan. Volgens een Haagse bron zijn ze er nog niet uit... maar is het wel de bedoeling dat er voor Prinsjesdag een aanvullend plan komt... om het verlies aan koopkracht te compenseren. De energieminister Jetten was niet bij het overleg in Den Haag. Hij hield in Amsterdam de Hertzberg-lezing. zei daar dat hij energiebedrijven wil verplichten om langdurige contracten aan te bieden. Met de mogelijkheid van langdurige contracten naast flexibele... wil Jetten klanten meer zekerheid geven over hun maandbedrag. Wanneer die maatregel ingaat is nog niet bekend. Op Prinsjesdag komt de minister met meer details. De baas van het Amsterdamse OLVG ziekenhuis wil zorgpersoneel met schulden uit de brand helpen door een deel van zijn salaris af te staan. Hij roept andere zorgbestuurders en medisch specialisten op om dat ook te doen. Volgens bestuursvoorzitter Maurice van den Bos hebben schuldeisers bij 5 tot 10 procent van de zorgmedewerkers al beslag gelegd op hun loon omdat ze in de problemen zijn gekomen. Om hen te helpen wil hij zelf 5000 euro schenken aan een speciaal fonds. En als duizend andere collega's dat ook doen, zit er 5 miljoen euro in dat fonds. In de eredivisie heeft Ajax voor het eerst dit seizoen een wedstrijd verloren. De Amsterdammers gingen bij AZ met 2-1 onderuit. Eerder op de middag won PSV van Feyenoord. In een spectaculaire wedstrijd werd het 4-3 in Eindhoven... Verder heeft Heerenveen thuis met 2-1 gewonnen van FC Twente. En Go Ahead Eagles klopte de FC Emmen met 2-0. Het weer. Vanavond vooral in het noorden en oosten nog regen. Vannacht neemt de wind af en koelt het af naar zo'n 7 tot 11 graden. Morgen een stuk minder buien. Dan schijnt de zon ook af en toe bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANIB.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 Zin in, Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Typisch Lammens met Ger Lammens. de dag van vandaag, lieve mensen. Welkom in de 55ste editie van Typisch Lammens. Dat was Georgie Davis met Blackstar. Eigenlijk heette die jongen Kees Rietveld. Hij zat nog op de HAVO. Hij was pas 16 jaar. En toen kwam hij in de uh, finale van de Sunmix Show. En toen koos George Baker en Jacques Dancona hem. En samen met Gerrit Joling won hij daar. En dat uh, was een eenmalige hit. Verder hebben we nooit meer wat van die Kees Rietveld Gehoord, maar wat een sound! Het was de imitatie van Stevie Wonder. Dat hoorde u wel, Stevie Wonder. En uh, we gaan vrolijk door. We zijn uh, in de goede stemming, Benno. Jazeker. Een grote pot koffie staat naast me. Pepper die ligt aan mijn voeten. Het hondje uit, uh, weeshondje uit Roemenië. Hoe kan het nog gezelliger worden in de studio? En uh, Albedien is er, die brengt de koffie en die heeft gebak meegenomen. We gaan door met het temla Motongeluid van de Supremes en The, The Happening. Weer blij, lieve mensen, als ik naar uh, uh, bevriende muzikanten... hoe heette dat ook alweer... Je beste zangers kijk, dat ik Van Velsen zie. Ik vind dat de beste zanger van Nederland. Roel Van Velsen. Heel verhaal. Zijn vader, Cor van Velzen, was muzikant. Thuis waren er altijd muziekinstrumenten. Op zijn middelbare school... Zat Velsen al in diverse schoolbandjes en hij componeerde jaarlijks de kerstmusical. Hij had later een studie communicatie en toen won van Velsen met zijn studentenband bent The Goldfish. In 1999 de Heineken Student Music Award. Ook sloot hij zich aan bij de Crazy Piano's en daar ontmoette hij Ruud Vinken en die heeft hem tot grote hoogte doen stijgen, deze manager. Van Velzen met zijn mooiste lied, Jij maakt muziek. Vaak zit ik gevangen, wil ik niet bewegen. Mijn hoofd houdt alles tegen, dan zie ik het niet. Te bang om het leven echt tot me te nemen. Ik maak problemen. Maar jij maakt muziek Waarom loop ik dagen op ingesleten paden? Herhaal ik de verhalen en mezelf nog het meest?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 De beste zanger van Nederland vind ik van Velsen en coördinator van Benno. We zitten hier in Heemstede in de studio. Dat van Velsen hier vaak langsrijdt met zijn kindjes die hij naar school brengt in zo'n ja. bakfiets. Ja. Zo'n bakfiets. Echt een Heemstedenaar dus. Wat leuk. En we gaan naar de Beach Boys. Een band die in 1961 werd opgericht door de broers Brian Wilson, Dennis Wilson en Carl Wilson. En samen met een neef. Maar met harde hand aangespoord door vader en manager Murray Wilson. Zelf een weinig succesvolle liedjeschrijver. So, ja, dan krijg je dat. Hè? En uh, ja, ze gingen in 1961 meteen al een hit maken met Survin. Typerend voor de richting die die band de eerstvolgende jaren zou volgen. Een combinatie van surfmuziek. Een stijl die tot dan toe alleen instrumentaal was geweest. en teksten over surfen. Uh, uh, ...auto's en meisjes. In hoog tempo werden de singles en albums uitgebracht. En dat is een heel leuk verhaal. Hun singles kwamen achter elkaar aan... ...en dan joeg de ene single de andere de hitplay uit. Okay. Daarom zei hun manager... ...de Beach Boys zelf waren hun eigen grootste concurrenten. Goud van Ger. Goud van Ger.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 So close enough Softly smile I know she must be kind Ellen werd geboren als jongste van acht kinderen en op zevenjarige leeftijd ging ze al teksten schrijven en ze zong als baptiste in het kerkkoor. En op vijftienjarige leeftijd schreef ze haar eigen liedjes. Ze groeide op in Chicago later en dan begon ze nog meer songs te schrijven en gelijktijdig zong ze in het kospelskoor The Secret Vive. Ze bedacht de achternaam Lasalle omdat deze lekker Frans klonk. Denise La Salle en ze werd bekend met My Tutu. Tof, cineama, toet, toet, auto, toet, toet, toet, toet, toet, toet, toet, toet. Hermanus van Veen kennen we allemaal als Herman van Veen. Wat is die wel niet? Podiumkunstenaar, schrijver, componist, regisseur, muzikant, acteur en ook nog presentator. Hij werd opgeleid tot violist, en zanger en muziekpedagoog. En daarnaast is hij heel actief voor de rechten van het kind... Hij komt uit een arbeidersfamilie. Zijn vader was zetter bij het Parool Dagblad. Hij studeerde toen al viool en zang bij het Utrechts Conservatorium. En in 1965 maakte hij zijn theaterdebuut. En dat viel zo op het soloprogramma Harlequijn En hij heeft nog steeds Harlequijn producties En in die productiemaatschappij componeerde hij het prachtige Suzanne. Oh, lekker chillen met Ger.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 Die het water zo vertrouwde Dat hij zomaar verzeerde Omdat hij had leren houden In de jaren 60 besloten twee broers uit Londen, Ray Davis en Dave Davis, een professionele band te beginnen. Eind jaren 50 hadden de broers in de pub de Clissick's Arms hun debuut gemaakt als duo en toen vielen ze op. De groep wisselde voortdurend van mensen, maar af en toe werden ze bijgestaan door Ray op de piano. En op een gegeven moment kwam Mick Avery erbij en toen noemden ze zich de Ravens. En toen zei mijn manager Larry Face: nee, we noemen ons nu de Kings, Want volgens Ray was dat de naam die afgeleid was van een uitspraak... nadat Ray op een dag de studio binnenkwam. En toen zei iemand, je lijkt wel een kink. You look like a kink. En dat heeft iets te maken met iemand die raar gekleed is. En daar komt de naam de Kings vandaar. Sunny Afternoon! Typisch lommens. Oh ja, typisch lommens. in de Nederlandse platengeschiedenis dat een plaat uit Nederlandse van vaderlandse bodem op één in de hat van handen in Amerika kwam. En dat gebeurde met Shocking Blue en Venus. En de zangeres Mariska Veres, die bezocht ik lange tijd daarna. En toen woonde ze in een heel klein flatje in Den Haag. Ze was heel dik geworden. Er liepen wat konijntjes rond en het bleek wel dat zij niet rijk was geworden aan die nummer één in Amerika. Maar de platenproducers en de platenmaatschappij. Zo gaat dat in deze wereld, mensen. We gaan naar Honey. En Mijn Kijkdoos, een dubbelzinnig plaatje... geschreven door vader Abraham. Hij noemde dat zelf tegen mij. Hij uh, zei, ja, dat is nou typisch een botsautootjesplaatje. En als je er straks naar luistert... zul je dat horen en dan visualiseer je dat erbij dat uh, botsautootjes gebeuren. Ze is zelf... Uh, vader Abraham is mysterieus verdwenen. Las ik, hij treedt niet meer op... en hij heeft onlangs weer een concert afgezegd. Niemand weet wat er met Pierre naar aan de hand is. Maar in ieder geval luisteren we naar Hanny en het botsautootjeplaatje Mijn Kijkdoos. Wat? Gelammend? Nee, daar is ook niks joh. Toen ik nog heel jong was, had ik al veel vriendjes bij ons uit de buurt. Een schoenendoos met heel de wereld erin en daar werd heel de dag in Ik droeg een paar centen om daarin te kijken, ze stonden bij mij in de rij. Je moest eerst betalen en dan mocht je kijken. Weet nog wat ik altijd zei Wil jij misschien Mijn kijkdoos even zien Want voor een cent of tien Kun jij de wereld zien Wil jij misschien Mijn kijkdoos even zien Want voor een cent of tien Jij de wereld zien? Ik ze reizen langs mooie paleizen in Rome, maar ook in Mila. In grote woestijnen en brede rivieren en ook nog een reis naar de maan. Die schoenen vol met verhalen en kleuren. De fantasie kwam dan voorbij. een wonder.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 I'm right. you Maakt dus nog één plaatje met vader Abraham. Maar vanavond heb ik hoofdpijn als je zegt: kom bij mij. En toen was het, helemaal, was het helemaal zat. Ze zegt: Ik ben er te oud voor, ik heb opgroeiende kinderen en dat vind ik toch niet leuk. We gaan naar de mama's en de papa's. Toonaangevende Amerikaanse zanggroep uit het midden van de jaren zestig. Samen met de Beach Boys bijvoorbeeld en de Birds behoorde de groep tot de weinige Amerikaanse bands die succes hadden tijdens de zogenaamde Britse invasie, de popinvasie uit Engeland. John Phillips, Mama Cash Elliot, u weet wel in die tentjurken. Danny Dodder Dodderton en Michelle Phillips. Phillips die formeerden de groep. Nadat verschillende pogingen tot het opzetten van een volkgroep hadden gefaald. Ze hadden een reusachtige hit met California Dreaming. En ik draai nu heerlijk Monday, Monday. Herinneren nou, u zich deze dag? Pas, herinnert zich die nog zeker? hè? Charles Asnavour, een Armeen, geboren in Armenië en uh, als Fransman natuurlijk uh, bekend geworden. Hij trouwde drie keer: de eerste met Michel Rugel, toen in 1956 met Evelien Plesis en in 1967 met de meer dan twintig jaar jongere Zweedse Ula Torsel. Uit zijn huwelijken zijn vier kinderen geboren: Seda, Katja, Misha en Nicolaas. En daarnaast had Asnavour een buitenechtelijke zoon, Patrick, en die ook. Overleed op 25-jarige leeftijd aan overmatig drugsgebruik. Vreselijk drama. Asanvoer woonde zes maanden per jaar in Zuid-Frankrijk en de rest van het jaar in Genève, in Zwitserland. Hij overleed op 1 oktober 2018 en is 94 jaar geworden. Formidabele. For you are the one for me, for me.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 Van een mooie Franse stem naar twee beauties. Twee schoonheden met hemelse stemmen. Ik heb hem eerder gedraaid. Door dat prachtprogramma Beste Vrienden zien we Karsou. Met haar Turkse wortels. En in een duet met uh, Belle Perez, de Belgische. We gaan luisteren naar het schitterende, doe radio maar wat harder. Je suis malade. Hit tip van Ger. <middels> Rêve plus, je ne fume plus, je n'aime même plus d'histoire, je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline danse dans toi, je n'ai plus envie de vivre ma vie.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 and Zo in moes gibbe op magda. Onlaar akşam Ik ken je met heraxam. Zo miske ler, banana. Zo gemidden is in Oh, wat is dat mooie, hè, mooi, Benno? Genieten. Kippenvel. Een unieke combi nu. Britney Spears, die heeft aan Elton John gevraagd om een duet te maken. En hij heeft daarin toegestemd. En ze zingen de, stemmen, de sterren van de hemel. En ze zijn wereldwijd al op nummer 1 beland. In welk land je ook maar kunt bedenken. Elton John, samen met Britney Spears en Hold Me Closer. Dat zie je niet waar? Dat zie je niet? Ja, dat is heel bijzonder natuurlijk. Um, dat was Britney Spears en Elton John. Mensen, we gaan er al bijna uit, zie ik. Nog één plaatje en dan een lekkere instrumentale. We gaan uh, naar het volgende luisteren. En dan weet u het meteen al. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Daarop een kar met paard en slagerij J van de Ven. We luisteren naar het mooiste liedje van Wim Sonneveld. Oh, lekker chillen met GER.